Jo, Jo maakt het een Echt, U ziet hier op de muur nog schilderingen, dat zijn de eerste zeggen. Dat had tegenwoordig met spuitbus op metrostelsels. Met bruggerduizen of met nee. kalk. dat is mooi wat dan aan? maar. Wat nee. hoe ging dat, hè? Hoe ging dat? Om de is de krijgers van het voort die gingen naar buiten en die gingen jagen op de gabesaulus. ze zou dan twintig bij elkaar hadden, zeg maar dan eigenlijk kudde.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 dat zeggen ze natuurlijk wel niet ja, het komen. Maar staat het hier in de muren zo. Het is historisch bewijs Waar ja, ligt dat bewijs wij staan hier in deze grot? Het is het is onderzocht en het is vaak de vijf. Volgens mij komt er een riool op aarde. Hé, maar wacht even. Ik begin me wel een beetje op. Uh, op uh, je staat me hier ding op mijn mouw te wat blijkt die gabbersaurus nou weet je wel? Ik kan u vertellen dat de vluchten gaan, er is een adele als dat er nog één gabbersaurus in de lijden is. Ja, ja, ja. Mijn oude grootvader heeft keer. blind van angst doorgebracht in de inlichting. omdat hij al genoeg heeft gestaan met een gabbersaurus. Als die, als die man dat toch zegt, dan is dat toch zo. Ah, ja, ja, ja, ja. En je dus moet niet denken dat je. Jo, je man Manda. En de kat We zo. Het was altijd vooraf te gaan. Door de fokken, fokken, fokken. De rij van het van mijn haar. Ja. Ik zal eens even illustreren hoe donker het hier in de werkelijkheid is. Ik ga nu de lantaarn uit doen. En dan zit hij nog meer met uw ogen dicht als met uw ogen. Dat beloof ik. He takes